Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, duizenden jongeren uit de hele wereld... trekken jaarlijks naar het Franse plaatsje Taizé. Wat zoeken ze daar? Dat hoort u zo meteen in ditste dag. Eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Door de kou zijn er met Pasen veel minder toeristen naar Nederland gekomen. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme vieren 750.000 buitenlanders Pasen in Nederland. Dat zijn er 100.000 minder dan vorig jaar. De meeste toeristen komen uit Duitsland, België en Frankrijk. Ook het aantal Nederlanders dat in eigen land op paasvakantie ging daalde licht. De bestedingen van de paastoeristen liggen dit jaar waarschijnlijk rond de 500 miljoen euro. 100 miljoen minder dan vorig jaar. Met name de kust en de grote steden waren populair. Zuid-Korea heeft een stevig militair antwoord aangekondigd... op de oorlogstaal van buurland Noord-Korea. Noord-Korea gebruikt steeds fellere taal tegen Zuid-Korea... en de Verenigde Staten. Pyongyang is woedend over de internationale sancties... na de kernproef van februari... en de militaire oefening van de VS in Zuid-Korea die nu aan de gang is. Gisteren kondigde Noord-Korea aan dat het kernwapenarsenaal wordt uitgebreid. Zuid-Korea zegt dat de provocaties zeer serieus worden genomen.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 Twee grote blauwe tenten, zwart scherm, een hoop opgegraven grond. Dus ze zijn volgens mij wel aan het graven, maar we worden op afstand gehouden door de politie die hier staat. Dus zoals je zei, het blijft voorlopig nog even, een mysterie wat er nou precies aan de hand is. Bij schouwer duiveland wordt een duiker vermist. Reddingswerkers hebben met duikploegen boten en een helikopter... bij Scharendijken in het Gevelingenmeer gezocht. Maar ze zijn daarmee gestopt. De man was vanochtend vroeg samen met iemand anders gaan duiken. Toen hij rond acht uur niet meer boven kwam... werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... noemt de situatie zorgelijk nu de man al uren vermist is.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 Ah, de N35 vanuit Zwolle naar Almelo, daar staat tussen Raalte en Hellendoorn, 7 kilometer. Het is druk in het uh, attractiepark daar. En op de N218 vanuit Spijkenissen naar Europoor staat tussen Zwarte Waal en Brielen 4 kilometer. De N280 vanuit het Duitse mondje Klappach naar Roermond, daar staat voor Roermond 4 kilometer. En wij gaan zo verder met een tafel voor gasten in Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag van harte, welkom op deze Tweede Paasdag. Wat bezielt jonge mensen die een lange reis maken naar een spirituele plek. Pelgrimeren is ongekend populair. Het past in de trend om aan jezelf te werken. En daarom staat deze Dit is de Dag op Tweede Paasdag in het teken van pelgrimeren. Collega Wim Eikelboom die maakte met zijn gezicht een pelgrimstocht naar Rome... en ontdekte daar dat hij een primeur had. Wim, wat was die primeur? Nou, we bleken het eerste gezin te zijn wat zich daar meldde als pelgrims in de Vriezenkerk. Want daar kom je dan aan in Rome en dan, dan, daar melden alle pelgrims zich en wij dus ook. En uh, de, de pastor van de Vriezenkerk zei, ik heb nog nooit een gezin hier gehad die zich uh, als pelgrim meldde. Dus ja, we hadden een primeur. Ook aan tafel Natasja Neven die in de ban raakte... van het Franse pelgrimswoord Terzee. En Mustafa Bal, die ging naar Mekka. En is dat uh, vergelijkbaar met het Terzee-gevoel? Gevoel, dat vragen we hem straks. Ook nog aan tafel Franciscaan Luc Bos. Die maakte drie lange pelgrimstochten. En Peter-Jan Marguerite van het Instituut Die studie maakte van het fenomeen pelgrimeren. En dit jaar komt zijn boek uit. Heeft u een pelgrimservaring die u kwijt wil? Ga dan naar de website. Dit is de dag.nu. En uh, reacties lees ik ook graag op Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Natasja en even, jij studeert bedrijfseconomie. Je bent twintig en sinds je 16e in de ban van Tessé, Plaats. En uh, die klinkt een beetje zo. Wat me heel erg aanspreekt van de gemeenschap uh, in Tessé is het vertrouwen in elkaar. De naam komt van een broedergemeenschap in Frankrijk die de wereld intrekt om mensen samen te brengen. Er komen verschillende geloven bij elkaar, katholiek, protestants... Het staat voor iedereen open voor atheïsten, tot en met orthodoxe mensen. Er wordt niet verteld wat je moet geloven. Je, mag, je krijgt echt heel veel ruimte om dat zelf op te zoeken. En dat, dat waardeer ik heel erg in TC. Ja, Natasja, ik hoor speciale muziek. Dat hoort bij TC? Ja, je hebt TC-liederen. Dat zijn liederen met één regel of twee regels die heel veel worden herhaald. Om zo... Uh, het is dus heel rustig. En zo kun je heel erg goed tot rust komen in TC. Dat is specifiek bij deze ligger zo. Dus en wat, wat trikt jou daarin aan? Je bent er vier keer geweest, vertelde ja. je. Wat, wat, wat is er zo bijzonder dat je daar steeds weer naartoe wil? Nou, de eerste keer dat ik daar ging, was ik eigenlijk een beetje bang voor wat ik aan zou treffen, want ik uh, ben zelf nooit zo gelovig opgevoed. Mijn ouders zijn wel gelovig, maar we hebben er in mijn opvoeding is er nooit wat, echt heel veel mee gedaan. En ik zou naar een plek gaan waar ik drie keer per dag naar de kerk moest gaan. En dacht dacht, oh! Ik was heel erg zenuwachtig, ja. Dus, uh, maar toen kwam ik daar. En de eerste dienst ook al die ik gelijk had. dat Die rust die je daar vindt. En de mensen, die zijn zo aardig. en um, Iedereen, ja, ik hoorde mezelf net. Maar iedereen kan zichzelf zijn. En iedereen wordt geaccepteerd. En hoe je ook over dingen denkt, je wordt niet raar aangekeken. En dus het viel heel erg mee. Ja, het viel ja. heel erg mee. Ben je er door veranderd? Ik denk uh, wel. Ik denk dat ik sowieso veel meer zelfvertrouwen heb gekregen dat ik, nadat ik daar ben geweest. En ik had eerst dus helemaal niks met het geloof op zich. Maar als je daar bent, en je ziet al die liefde van die mensen en je voelt die rust. Ja, dan. Nou, voor mij was het dan. Dan moet er wel een God zijn als, als je al die liefde bij elkaar ziet. Mm -hmm. En sindsdien ben ik dus ook wat meer bezig gegaan met het geloof. Ja. Wanneer ga je weer? Uh, nou. Ik, de zomer sowieso, dus Al ja. oh, heel snel eigenlijk, ja. ja. Laten we eens even gaan praten met Roland Smit... van het Coderius College in Amersfoort. Goedemiddag, meneer Smit. Goedemiddag. Ja, u gaat elk voorjaar met een bus vol leerlingen van 16, 17 naar TC. Waarom doet u dat? Nou, eigenlijk heeft Natasja al een heleboel verteld. Ja? We gaan daarheen omdat het een heerlijke plek is om te zijn. Er is veel rust en regelmaat. En uh, docenten en leerlingen... Um, genieten eigenlijk van het jezelf kunnen zijn daar. Hm. En krijgt u dan ook allemaal hele keurige, brave, rustige leerlingen weer terug als ze daar geweest zijn? Ja. Ja? Nou, toevallig, vorige week vertelde een docent, een docent Engels, die is zelf nog nooit mee geweest. En ze zei, ja, ter zee was een keer een meisje, dat zat helemaal in de knoop en een gedoe in de lessen. En ze kwam terug van ter zee en ze was als een blad de boom omgedraaid en uh, helemaal uh, vrolijk en opgeruimd. Dus dat is al een expliciete indraaiing. Ja, ja. Bent u er dus zelf ook wel eens geweest? Dat u nu een hele rustige leraar bent? Nou, de weken na in ieder geval wel. <lacht> ja, want hoe lang, hoe lang blijft dat? Um, nou, dat, dat? dat je een beetje zweeft. <lacht> dat klinkt gek, maar dat je gewoon heel vrolijk bent. Dat heb je gewoon een week. Maar als je vaker gaat, lukt het je wel steeds beter om door het jaar heen het ook vast te houden. Ja. En we hebben regelmatig ook een reunie met de leerlingen. En hebben ook, dan zingen we wat en we lezen dat uit de Bijbel en we eten samen. Ja, dus dat werkt door. Hartelijk dank, Roland Smit van het ja. Godeerisch College. Natasja, nou, is dat bij jou ook zo dat dat iets blijvends in je leven is? Nou, het is, op het begin was het uh, de eerste dat ik was geweest, vond ik het inderdaad ook heel moeilijk om het gevoel vast te houden. Uh, ik ben nu op mezelf, woon in Leeuwarden en daar uh, werk ik ook mee aan... Het gebed, we hebben elke maand een gebed. Dus ik ga daar ook elke maand heen. Dus elke maand krijg ik wel weer een stukje Thijsé mee. En die ja. rust dan ook weer een beetje. En daardoor wordt het wel heel makkelijker om het gevoel vast te houden. Ja. Je bent er elke maand mee bezig. Ja. Loek Bos, hoe luistert u naar de nieuwe generatie? Hoe luister jij naar de nieuwe generatie? Uh, uh, ik snap de vraag niet. Vertel nou, eens. Hoe is het om zulke jonge mensen te horen... die ook op dezelfde manier dan weer op pad gaan? Dat is helemaal niet zo vreemd voor mij. Want wij ontvangen... Uh, elk jaar zo'n drie, vierhonderd jongeren hm. bij ons in huis... die een aantal dagen meeleven. In het klooster in Megen waar u woont. Ja, daar, uh, dus we hebben nogal wat contact met jongeren. Ja, die, zijn er. die dus ook iets zoeken en die daar aan hun deur komen. Vol vooroordelen. Uh, van, uh, ja, de, als je in een klooster gaat... dan uh, treed je ergens de middeleeuwen weer in zo. Ja, dan krijg je een soort Umberto Eco-effect van de naam van de roos. Dat is allemaal heel griezelig. Als je... En die komen dan tot ontdekking. Als je de, de verslagen over die bezoeken leest. Over die dagen dat ze er zijn geweest. Dan lees je daar dingen in van. Die monniken zijn net normale mensen. Oh, okay. <laughs> ja, die dragen ook een spijkerbroek. Hè? Ja, dat lijkt en wel die heel hebben erg ook een laptop. En die hebben ook een mobieltje. En, en, en dat soort dingen. Ja. En het zijn allemaal mensen die gestudeerd hebben. En ze geloven ook nog. <laughs> ja. Het, het hele, nou goed. Dat soort dingen kom je tegen. Komt u tegen. We hebben goede contacten met ze. Mustafa Bal, jij ja. bent 23, je studeert internationaal recht... en twee jaar geleden ben jij met je vrouw naar Mekka gegaan. Ja. Wat herken jij in het verhaal van Natasja? Nou heel veel eigenlijk. Uh, het gevoel met, uh, waarmee je terugkomt en uh, wat je daar meemaakt... en die rustgevende gevoel dat je een beetje afstand doet van de wereldse dingen. Hè? Van, de, van de betalingen, facturen die je moet betalen, van school, van werk. Hè? En dan uh, kom je daar eigenlijk spiritueel tot rust... En, uh, dat is dan die mooie gevoel die je dan terugkrijgt. En uh, hoe lang je het volhoudt, ja, zoals Natasja het zei, je moet het gewoon even, zoals zij het doet, maandelijks even opvoeren, opboosten ja. En uh, bij ons is dat dan uh, vijf maal daags bidden. Hè? Ja. En uh, als je dat dan volhoudt, dan blijft het gewoon hangen. Hè? Waarom ging je? Want je bent best jong. Is het, is het normaal dat je als jonge moslim al naar Mekka toe gaat? Nou, ik ken heel veel vrienden die al uh, als jonge moslim zijn gegaan. Maar het is, uh, ja, tegenwoordig is dat wel een beetje apart. Maar er zijn wel heel veel jongeren ja, die, die er naartoe gaan. Maar het is meestal, ja, er is zo'n gedachte van: hé, hey, uh, ik ga pas dood over 50 jaar, dus dat komt nog wel. Hè? Ja, Even leven u. en dan ga ik wel als ik 60, 65 ben. Ja. En dan ben ik van al die zonden af. En want dat geloven we, als je daar naartoe gaat, dan ben je af van al je zonden die je tot die, tot die tijd hebt uh, gepleegd, zeg maar. Ja, en dan uh, zie je niet zoveel jonge mensen inderdaad, ja, maar het is wel uh, 50%, denk ik, uh, toch een groot aantal. Hè? En wat was voor jou de reden om te willen gaan? Want het is natuurlijk ook best wel een spaargeld. Ja, kostbare ik ben. Denk ja, ik ben uh, uh, religieus opgevoed. Hè. En ik ben uh, opgegroeid in een moskee. Ik ben uh, naar de islamitische basisschool gegaan. Dus uh, je krijgt altijd die drang om daar naartoe te gaan. Hè. Wat je hoort over de profeet en uh, dat gebied, zeg maar. Wat hij daar allemaal heeft meegemaakt. En uh, mm -hmm. dat wil je natuurlijk allemaal zien. En uh, daarmee word je opgevoed. En uh, na een tijdje zie je dat je die omstandigheden hebt. Dan kan je gaan en dan ga je ook. Ja. En, ja. en hoe was het? Ja. Het was prachtig, ja. <laughs> het, was, uh, het was gewoon mooi. Het is een uh, ervaring die je dan... Uh, eigenlijk elk jaar wil meemaken. Wil mee je wilt dan weer, weer ja, naartoe? Ja, natuurlijk. Als, als je de omstandigheid, als je de mogelijkheid hebt... dan ga je gewoon natuurlijk nog een keer naartoe. En hoe vaak het kan, zo vaak gewoon gaan. Ja, en wat, wat maakt het zo mooi om daar te zijn? Ja, die spiritualiteit, hè? Dat, dat er heel veel mensen zijn. Hè? En, uh, tijdens de Hajj zijn dat er ongeveer 2, 3 miljoen. En dat zijn allemaal verschillende mensen met verschillende etniciteiten... En dan heb je helemaal geen onderscheid. Die uh, lachende gezichten allemaal, omdat ze blij zijn dat ze daar naartoe kunnen. Want dat is niet zo makkelijk om daar te komen. En uh, ja, dat die broederschap die je daar uh, allemaal meemaakt. En uh, ja, dat is het eigenlijk wel... Uh... Ja. Ja. Petja Magri, eigenlijk maakt het dan niet zo heel veel uit of je een moslim of een christen hoort praten over een pelgrimage? Nee, nou, een, een van de kenmerkende verschillen dan tussen de, tussen de christelijke bedevaart en de islamitische bedevaart is dat de christelijke geen verplichting kent. En de, bij de islam is het, ja, je moet proberen op zijn minst eenmaal in je leven naar Mekka te gaan. Maar uh, ja, dat is eigenlijk meer een regel. En voor de rest, ja, de hele habit, dus het, de houding, de, de, de, de innerlijke drive om daar naartoe te gaan, is eigenlijk hetzelfde. En ja, TC is eigenlijk een beetje een soort. Middenpositie, want dat is eigenlijk geen klassieke bedevaartplaats. maar uh, ja, de plaats waar die ja, ecumenische spiritualiteit voor voor jongeren zich heeft, uh, heeft ontwikkeld. En uh, ja, en en en ja, je ziet ja, dat, dat dat ook een soort ja, weerspiegeling is van ja, van het zoeken naar ja, waar sta ik nou eigenlijk voor? En en juist ook in die stilte en die onthechting van het dagelijks leven, dat ja, dat, dat is natuurlijk een van de uh, grote aantrekkingskrachten voor voor bedevaart en ook voor ter zee.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 You me now I'm on the highest peak everything. everything you are Everything you promised me A home, a secret place All oh, you, you had, had to give me. All of it to set me free For the sake of grace You embrace me now I never felt so weak Mystery, everyone will see, everyone will see. You embrace me now. I, I never felt so weak.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 van Rogier Pelgrim Embrace. Dat roept bij collega Wim Eikelboom speciale herinneringen op... aan zijn Pelgrimstocht naar Rome. Want Rome, dat was jouw doel, hè, Wim? Ja, ja nee, ik zie ons weer helemaal fietsen als deze muziek klinkt. Oh ja? Ja, want deze hadden wij mee. Dit, was, dit, dit hebben we grijs gedraaid, heel toepasselijk. Want de, de, de zanger heet Rogier Pelgrim En nou. Uh, nou ja, zijn, zijn cd hadden we allemaal op uh, ons MP3-speler. Dus uh, uh, fantastisch. Ja. Op, op de fiets naar Rome met het hele gezin. Je vertelde net al, in de Friese kerk waren jullie een novum... Wat zeiden jouw kinderen toen je dat voor het eerst voorstelde? Ja, dan ben je natuurlijk wel een beetje raar. Want uh, je kunt ook gewoon vliegen naar Rome voor heel weinig geld. En we hebben, uh, ja, want het was, we hebben een vriendin daar wonen en, uh, en daar wilden ze naartoe. Nou, toen zei ik van ja, maar we kunnen ook fietsen. Slik. En tot mijn stomme verbazing, na een poosje zeiden ze van nee, we hebben eens even wat gegoogeld. En ja, best wel een goed idee eigenlijk. Ja, zijn ze dat tijdens het fietsen ook nog? Ja, toen werd het, nou ja de, de, de, ik, ik heb drie kinderen, dus ze hebben een gezin. Uh, uh, vrouw Petra en drie kinderen van in de leeftijd van uh, 18, 17 en 12 jaar. Uh, nou, de jongste kon konden niet echt een beeld van vormen. Van wat is een eindfietsen? Hoe ver is Rome? Hoe lang? Uh, ja, nou ja, niet. Dus uh, We hebben toen besloten, die zetten we op een tandem. Uh, dus die fietst mee op een tandem. Die hoeft zelf niet uh, te trappen. Ja, je moet wel zelf trappen, maar niet het, zwaar, het zware nee. werk. En de andere twee uh, die, die gaan gewoon op hun eigen fiets en naar Rome... En als markeringsmoment voor ons was het echt een soort overgangsritueel. Want ze hadden beide de middelbare school afgesloten, die oudste. En dan denk je van, we willen iets doen als gezin waarvan we denken van over tien jaar hebben ze het er nog over. Ja. Nou, dan moet je toch wel aardig iets geks doen tegenwoordig. <laughs> en ja. daar werkt het voor, ja. en, en nou ja, dit, dit, dit bedachten we. We hadden het over uh, de spirituele component van, uh, van pelgrimstocht maken. Speelde dat voor jou ook een rol? Um, nou, dat, wat, ik, wat hier in deze uitzending al vaker heeft geklonken... namelijk loslaten. Dus je, je bent onderweg, je hebt wel een routekaart... maar je weet s'nachts niet waar je slaapt. Je weet niet waar je uitkomt, welke camping. Misschien is er geen camping, dat hadden we regelmatig. Dus je, je staat regelmatig echt met lege handen, met z'n allen. En dat is, uh, als je met een gezin bent, toch nog weer wat anders... dan wanneer je je uppie bent. Ja. Uh, want dat, dat, dat ontdekten we ook. We klopten bij kloosters aan bijvoorbeeld. En, uh, kijk nu die, even die, in de richting ik van ik kijk de bos. Ja, precies. <lacht> in uw richting. En dan keken ze ons aan en dachten... ja, een gezin? Wat moeten we met een gezin? Zie, Als u alleen was, dan hadden we u best onderdak gegeven. Maar een gezin, dat zijn we niet gewend. Dus die dankten ons dan vriendelijk... en die wezen ons naar de volgende camping. Of die gaven ons 20 euro en zeiden van... nou ja, we hebben geen onderdak, maar hier heb je wat geld. En uh, red je er maar mee? <lacht> Uh, maar, maar de onwennigheid van ja, een gezin uh, op pelgrimage, nee, dat, dat hebben ik nog nooit gezien. Ja. Ken jij het, Jan-Peter? Peter, nou, Jan -Peter. dat komt eigenlijk weinig voor, inderdaad. Ja, dat, dat, uh, dat klopt. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met, ja, laat ik zo zeggen, vroeger, vroeger natuurlijk wel. Want toen gingen gezinnen, katholieke gezinnen, gingen collectief op bedevaart. En dan ging je in de bus of met de trein, dat maakte niet uit. Je hoefde niet te lopen, want er waren moderne reismiddelen. En ja, zo, was, zo werd iedereen meegegroeid, als het ware, in die traditie van, van, van naar Bedevaart gaan. Ja. Vaak naar Maria Heiligdom, Kevelaar natuurlijk in Nederland of, ja. of Amsterdam, de stille omgang bekend. We hebben ook nog een zoon van jou aan de lijn, Willem Zaken van 19. Willem Zaken, goeiemiddag. Uh, goedemiddag. Wat is jou bijgebleven van deze fietstocht naar Rome? Nee, ja, ik vond het wel het mooiste dat je als gezin... Uh... Ja, dichter bij elkaar komt, elkaars, uh, elkaars talenten ziet, maar ook elkaars zwakke punten beter no leert kennen. Noem er eens eentje van je vader. Oei, oh, oei, oei, ja, dit doet nog uh... nee, hoor, nee hoor, praat maar door. <laughs> maar ik denk het, het, het mooiste wat mij nu nog steeds is bijgebleven is eigenlijk dat je leert, meer leert genieten van de kleine dagelijkse dingen. Dus van een, uh, een ijsje aan het eind van de dag. Of gewoon uh, koud water. Dat is al, het klinkt heel stom. Maar dat zijn wel dingen waar je meer van ja, leert genieten na zo'n tocht. Ja, dus dat heb je geleerd. Ja, Wim, wat is het voor jou blijvend aan? Ja, dat is wel heel leuk. Want ik zeg maar inderdaad, de lekkerste appel, de lekkerste liter melk. Um, heb ik daar onderweg ge, uh, gegeten en gedronken. Ja. Alles smaakt honderd keer lekkerder dan thuis. Blijvend effect. Dus. En dat is wel mooi. Dat is ja, mooi dat je dat zegt, ja. ja. Uh, en voor mij was ook wel de ervaring van... Uh, inderdaad, elkaar weer echt leren waarderen. En uh, heel, heel concreet in de richting van Willem Zaken. Uh, hij gaat op kamers. Uh, en in zo'n tocht uh, zie je van... hij kan op eigen benen staan. Uh, dus je... Je, je, je trekt samen op, je ziet af. Je, je, je ziet hoe mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe mensen... Uh, dat soms ook niet doen. Ook dat soms <laughs> niet doen. Nee, nee maar het, het, al met al, ja, prachtig. Echt een, een aanrader als je eens een keer als gezin denkt van... wat gaan we nu eens doen om uh, te ontdekken wie we zijn samen? Dan werkt dat. We gaan weer even terug naar Hapen Kerkeling. De Duitse komiek die we al eerder hoorden. Hij verkocht 4 miljoen exemplaren van zijn pelgrimsboek. En zijn pelgrimage heeft hem echt veranderd, vertelt hij. Uh, Mijn leven is totaal veranderd. Relaties zijn veranderd. Uh, gewoon alles. Wie ik denk en wie ik misschien ook op mensen af en toe geoordeeld heb, is veranderd. Ik ben zachter met mezelf, zo zou ik het wel noemen. Dat uh, uh, houdt ook in dat ik gewoon zachter zou, uh, geworden ben met, met andere mensen, hoop ik tenminste. Ik denk dat het grootste is gewoon dat ik uh, meer vertrouwen heb... dan ik uh, had voor de wandeling. Dat is heel, heel sterk veranderd. Dus ik zou het noemen dus een, een leven met meer vertrouwen. In mezelf en God, uh, dat gaat nu hand in hand. Ik zelf kan het niet herkennen, maar toch vrienden... of mensen met die ik samenwerk zeggen van... hé, hey, je bent toch echt veranderd. Eerder mocht ik niet zo graag alleen zijn. Maar af en toe vond ik het ook niet zo um, uh, bijzonder interessant om met hele vele mensen samen te zijn. En zeg maar dat ik met, met deze twee extreme situaties uh, um, rustiger geworden ben. Ja, Bekerkeling is rustiger geworden, heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Ja, Loek Bos, u vertelde net over de onrust. hè? Is die ook weg naar... De pelgrimstochten, of zit het al? Ja, nou, ja, wat is weg? Er <tie> blijft altijd op momenten onrust. Wat, wat ik als ervaring heb meegekregen mee en met me meedragen... is eigenlijk hoe belangrijk het is om... ik noem dat een stille plek in jezelf te koesteren. Ja, om... Ik, ik denk dat je daar God ook ontmoet. Die zit wel niet in mijn buik, maar... Ik wijs, altijd wijs het altijd hier maar aan. naar aan. Ja. Ja. Ja, dat je... Hoe druk het in een mensenleven ook kan zijn... Dat je die stille plek vast blijft houden. En dan kan je de hele wereld kun je aan... Ja, op een enkele uitzondering nog na. Mm -hmm. Waar het op een gegeven moment toch uit de hand loopt natuurlijk. Ja. Maar het koesteren van de stilte in jezelf. Want... Ook een pelgrimstocht is natuurlijk niet alleen maar een verhaal van op weg gaan naar uh, Santiago of Rome of Jeruzalem. Een pelgrimstocht is op de eerste plaats het pelgrimeren in je eigen persoon. Natasja, herken je dat? Ja, um, het, het is, ja, het gaat wel heel erg je, om, je, ja, om jezelf. Ja, sorry. Ik was, ja, en uh, wat ik zelf heel erg heb is dat. Um, in TC dan ik heb altijd in TC het gevoel dat ik echt heel erg mezelf ben. En dat heb ik als je thuis bent, dat je dat dan probeer je dat ook heel erg vast te houden, maar dat het dan wat minder wordt vanzelf. En maar als ik dan weer thc inkom, dan voel ik eigenlijk dat ik weer thuis kom, mm -hmm. soort van. En dan, dan ben ik weer gelijk helemaal mezelf. En Moestafa, jij zei net vijf keer daags bidden, helpt mm. daarbij. Ja, en, en wat nog meer? En nog, God, nog meer, ja. Eigenlijk is dat misschien wel voldoende, hè? Vijf keer daags bidden. Ja, vind dat vind ik is... best wel boel. <laughs> ja, dat, is, dat is niet niks, nee. nee. Maar uh, het is zo dat uh, als je daarmee bezig bent, hè, je bent dus aan het bidden en tussen de twee gebeden, het is, stel je voor nu, tussen het middag en het namiddaggebed, zit er maar drie uur. Dus het ja. speelt maar drie uur. En het, in die tussentijd, dan, uh, ja, je hebt, je hebt net gebeden of je gaat net straks bidden. Hè? Dus je denkt er de hele tijd aan en je, je leeft er ook mee. dus... Uh, ja. En het gevoel dat je ook richting Mekka bidt. Dan denk je weer aan die herinneringen dan daar. Dan neem je het weer He? mee. Ja, en dan ja. gaat het weer zo verder. Ja, en Wim, hoe doe jij dat in het hectische leven? Wat daarna weer wachten? Nou, we hebben, um, behalve dat je gewoon... het, het, het, het waardering voor elkaar. Maar uh, we hebben wat vaker een tafelmoment. Dus dat we met z'n allen rond de tafel zitten en koffie drinken. Dus je bent samen opgetrokken. En dat zijn daar telkens nog weer de, de, de terugkeerherinneringen herinneringen van. Dat je denkt, oh ja... Zo, het is goed om samen te zijn, het is goed om samen te delen, het leven te delen en elkaar eens dus in de ogen te kijken. Ja. We hebben nog een, een toefje op de pelgrimstaart. En dat is uh, vandaag een gedicht door dichter Tjeet Bruin, de dichter bij de dag. Hij maakt het gedicht Loop ik vol van vuur. Op een dag loop ik naar mezelf toe, scheur ik alle pagina's uit mijn agenda, maak ik van mijzelf mijn agenda, wandel ik mij het wonder in. Maar het zal geen graf zijn waar ik mezelf zoek. Geen verstofte tombe. Op een dag loop ik naar mezelf toe met mezelf onder de arm. Met mezelf als goede en slechte engel fluisterend op mijn schouder. Totdat het stil wordt. En ik niet meer weet wie of waar ik ben. Op een dag maak ik van mezelf mijn agenda. Schrijf ik blaadjes vol. Verscheur ik alle pagina's uit mijn boek. Bewonder ik de vlammen die de woorden eten. Loop ik vol van vuur. Dat was het gedicht. Hartelijk dank aan de gasten die hier waren. De afgelopen anderhalf uur waren dat Dick Berlijn, Simone Avina, Luc Bos, Peter Jan Magri, Wim Eikelboom, Natasja Neven en Mustafa Bal. En op dit dagpunt nu kunt u alle gesprekken nog eens rustig naluisteren. En wie weet raakt u geïnspireerd om ook eens op Pelgrimstocht te gaan. Zometeen na half vier de collega's van de Villa Verpiro Tessel, u zit daarvoor klaar. Tessel, wat gaan jullie doen? Dag Elspeth, goedemiddag. Wij gaan het hebben over het begrip solidariteit. In deze crisistijd trekt de overheid <lacht> zich steeds meer terug uit publieke taken. En de vraag is of er onder ons, de burgers, wel voldoende sociale solidariteit is om dat op te vangen. Hebben jong en oud en rijk en arm nog wel iets voor elkaar over? En bestaat er ook nog zoiets als, jawel, internationale solidariteit. Dat zometeen in Villa-Vepiero. Dit is Radio 1. Het is half vier, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Dit paasweekend zijn er door de kou veel minder buitenlandse toeristen in Nederland. Het Nederlands Bureau voor Toerisme schat dat er 750.000 buitenlanders zijn. 100.000 minder dan vorig jaar. De meeste toeristen komen uit Duitsland, België en Frankrijk. En ze gaan vooral naar de kust en de grote steden. Zuid-Korea heeft een stevig militair antwoord aangekondigd... op de oorlogstaal van buurland Noord-Korea. Dat gebruikt steeds fellere taal. Pyongyang is woedend over de internationale sancties... die het opgelegd kreeg na de kernproef van februari... en over de militaire oefening van de VS en Zuid-Korea... die nu aan de gang is. Reddingswerkers bij schouwer duiveland zijn opgehouden met zoeken naar een vermiste duiker. Sinds vanochtend wordt de man vermist in het Gevelingenmeer. Tot vanmiddag zochten duikploegen, boten en een helikopter naar de man...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 Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Hoeverlaak en Eembrugge 7 kilometer. En op de N35, de weg vanuit Zwolle naar Almelo... loopt het vast bij Hellendoren daar staat 2 kilometer. De N218 vanuit Spijkenissen naar Europoort, ook 2 kilometer bij Brielen. En de N280 vanuit de Duitse Montje Klabbach naar Roermond. Daar staat tussen de grensovergang en Roermond 4 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Eén vraag staat centraal in de Villa op deze koude Tweede Paasdag. Wat betekent solidariteit anno 2013? Bestaat het nog? Een gevoel van onderlinge verbondenheid... en de bereidheid daar ook consequenties aan te verbinden. Als in tijden van crisis, waar we nu uiteindelijk middenin zitten... de overheid haar handen meer en meer aftrekt van publieke taken, zoals de zorg... Is er onder de burgers dan genoeg sociale solidariteit om dat op te vangen? Hebben jong en oud en rijk en arm nog wat voor elkaar over? En is er ook nog iets over van de kreet... hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit? Vier gasten bij mij aan tafel. Herman Fuisje, socioloog en journalist... Arnoud Boot, hij is econoom en hoogleraar financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Sophie Entveld, europarlementariër voor D66. En Rutger Bregman, historicus en journalist. Hartelijk welkom. Ik wilde eerst uh, van u alle vier... uw definitie van het begrip solidariteit... of wat voor u de kern daarvan is. Herman Vuistje eerst. Um, dat is de, de bereidheid om <coughs> na te denken en iets te doen, nadenken over en iets te doen aan het lot van anderen... met wie je iets gemeenschappelijk hebt. Oké, okay. dat is heel, heel duidelijk, kernachtig. Rutger, Brechtman. Ja, ik zou een beetje een onderscheid willen maken... tussen eh, zeg maar bureaucratische solidariteit. Die zou het stiekem een solidariteit kunnen noemen... die via de inkomensbelastingen gaat. En die is heel groot in Nederland... want er wordt enorm veel geld herverdeeld op die manier... Maar aan de andere kant is er ook zoiets als misschien gevoelde solidariteit. Echt het idee dat we onderdeel uitmaken van een gemeenschap en dat je iets wil doen voor de ander. Mm -hmm. En dat laatste lijkt een beetje aan het afbrokkelen te zijn. En dat gaat dus op een gegeven moment ook op gespannen voet staan met die andere vorm van en solidariteit. Dat laatste, dat is eigenlijk in iets andere woorden dat, dat Herman Fuistje ook ja, zei. Ja. Sofie in het veld? Nou, ik denk dat er inderdaad heel sterk die gezamenlijkheid in zit. De laatste tijd praten we vaak over solidariteit... alsof het liefdadigheid is, eenrichtingsverkeer. Maar solidariteit gaat echt over inderdaad samen... dat lot wat net al genoemd werd, tegemoet gaan. En elkaar helpen. Ronald Boot? Ronald Boot. Ja, um, kijk. Nee, Ach, sorry, Arnoud. Ja. Sorry, excuses. Anders. Uh, ja, nee, nee, nee. We hebben nee. het over fotografen, geloof ik. <laughs> um, kijk, er is heel veel gezegd al. En het is moeilijk om met iets niet eens te zijn. Het gaat over uh, toch een bepaalde binding in de, in de maatschappij. Hè? Dat je iets met elkaar hebt. Uh, maar, ook, maar ook nadrukkelijk uh, opkomen voor zwakkeren. Uh, opkomen voor je mensen die in moeilijkheden komen. Uh, dus het. Uh, ja. Het, het, uh, uh, ja, het, toch het egoïsme, het egocentrische, uh, wat, wat je heel duidelijk ziet in de maatschappij, uh, dat, dat, uh, dat is het tegenovergestelde ervan. Mm -hmm. uh, Herman Fouusje, is uh, het, het begrip solidariteit in de loop van de jaren veranderd? Ik denk dat het uh, vervaagd is. Kijk, die internationale solidariteit die we zongen in de jaren 56. Dat was heel duidelijk, want dat ging om mensen... dat waren de Nederlandse schoenmakers... die waren dan solidair met de schoenmakers in de derde wereld... of in Frankrijk als ze gingen staken. Dus die hadden iets met elkaar gemeen. Dat is ook heel duidelijk, want je was een schoenmaker of je was het niet. En nu zijn we, ja, wanneer ben je een schoenmaker? Uh, het zijn freelancers of het zijn mensen... die algehele kledingadviezen uh, geven en reparatie. Mm -hmm. Dus door de individualisering is het veel minder duidelijk geworden... welke referentiepunten je met elkaar gemeen hebt. En daardoor is het begrip, solidariteit, naar mijn gevoel, ernstig vervaagd... En is het ook veel minder duidelijk geworden of wie we het dan hebben. Maar dat zou dus betekenen dat solidariteit zich in eerste instantie... of dat, dat men dat voelt of daartoe bereid is... als je meer met elkaar gemeen hebt dan toevallig alleen maar bij elkaar in de buurt wonen. Er moet, moet meer gemeenschappelijk zijn. Want de melkboer zal niet snel solidair, solidair zijn met de schoenmaker. Dat is een beetje wat u zegt. Ik denk dat bij elkaar in de buurt wonen ook een vorm is ja. van gemeenschappelijkheid. Mm -hmm. En als je met elkaar in de buurt woont, is het makkelijk om solidair te zijn... Of te die buurvrouw, je buurman kijkt je aan. Dus dan doe je iets. Maar de mensen die ver weg wonen... als je daar niks mee gemeenschappelijk hebt... dan wordt het moeilijk. Nou ja, andersom, was juist die internationale solidariteit... Daar, he, dat, dat was ook wel eens makkelijk. Want je kan je solidair verklaren met mensen... als je daar verder niks voor hoeft te doen... anders dan dat te verklaren. En als het recht op aankomt dat je iets moet doen... of dat je misschien zelfs wel iets moet inleveren... Uh, dan wordt de vraag natuurlijk anders. Uh, en dat gebeurt juist op het moment dat het wel gaat... om mensen in je eigen gemeenschap. Heeft... Uh, links of rechts in de politiek uh, iets te maken met, met meer of minder solidariteit? Rutger Pregman. Nou ja, links wordt natuurlijk traditioneel geassocieerd met meer uh, solidariteit. Maar... Ik vind het mo een mooi voorbeeld. Is hier wel, denk ik, die zorgpremia die we een paar maanden geleden hebben gehad. Toen stonden zelfs stonden de koppen in de volkskrant met uh, dit is geen solidariteit meer, maar dit is diefstal. Mm -hmm. Dus heel sterk het gevoel van solidariteit kan het grenzen. En volgens mij kwam dat, omdat dat oude plan, dat maakte die solidariteit heel zichtbaar. Omdat maandelijks dus kwam er in één keer een afdracht, die werd in één keer veel groter. En het ging niet meer een beetje stiekem via de inkomensbelasting. Zo heeft Wouter Bos het later ook geanalyseerd. Dus nu hebben we een ander plan. Dat lijkt er nog grotendeels op. Ik geloof dat de koopkrachteffecten niet heel veel van elkaar verschillen. Um, maar mensen hebben het niet meer zo door. Uh, en dan, wat dat betreft zijn we nogal solidair. Ik bedoel, meer dan de helft van het bbp wordt, geloof ik, nog via de overheid herverdeeld. Mm -hmm. Dus in dat opzicht zijn we een extreem solidair land. Maar of mensen zich echt solidair met elkaar voelen? Nee. Ik bedoel, we weten uit SCP-onderzoek. Al jaren dat mensen zich gelukkig zijn met zichzelf en met hun eigen buurt. Maar als het over het nationale niveau gaat, zijn ze zeer ontevreden. En als het over het internationale niveau gaat, is er nog minder bereidheid. Aan het bood nog even over die, die, die stiekeme solidariteit. waar Rutger het steeds over heeft. Dat mensen zich eigenlijk niet eens bewust zijn. omdat dat via allerlei belastingregelingen en zo komt. Ik, ik, ik, ik, ik vraag me af of, of dat huh? zo is. Dat ik, is. Ik weet ook niet of je, dat, of je dat solidariteit moet noemen. dat we een sociale welvaartsstaat hebben. Uh, en dat je, dat je via het belastingssysteem rijkere bijdragen. Mm -hmm. uh, dat is, uh, is ingesloten in, in een verzoenlijke maatschappij. Dat kun je solidariteit noemen. Uh, dus ik, ik zie solidariteit eigenlijk veel meer als iets actievers. Uh, het belastingsysteem is gewoon passief. Uh, iets actievers. Uh, dat je, dat je op, opkomt voor andere mensen. Uh, dat als je ziet dat andere mensen uh, in de problemen zitten... Uh, dat je bereid bent ze te helpen. Uh, en dan zie je dus heel duidelijk dat alles wat verder weg ligt... dat we genegen zijn, met name in deze periode... om daar heel negatief over te doen. Mm -hmm. Als er geroepen wordt over Griekenland... Uh, mm -hmm. uh, Rutte zei het letterlijk, hè? ik heb geen grijntje solidariteit ja. met de Grieken. Dat ja. had hij nooit tegen Limburgers geroepen. Dus het feit dat het ver weg is, heeft dus wel grote invloed... op uh, de bereidheid om je te herkennen in die andere mensen. Daar gaan we het later over hebben, hoor. Uitgebreid over, over Europa en de solidariteit tussen, onderling tussen de lidstaten. Maar nog even gewoon wat algemeen breder, het werd al even gezegd door Sofie in Veld. Um, het verschil tussen, tussen en, en door meerdere, tussen liefdadigheid en solidariteit. Moet er, als je zegt ik ben solidair met deze of gene, moet er altijd iets tegenover staan? Gaat dat uit van een, van een bepaald soort altruïsme? Uh, uh, ik, ik hoef daar niets voor terug, want ik voel me solidair met jou, dus dit doe ik voor jou, Herman Valsch. Nou, dat is denk ik in ons huidige beeld van solidariteit... Uh... Wel vaak het geval, heel impliciet misschien, maar toch wel. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat het in feite vaak niet zo is. Maar zelfs het allermooiste aller, uh, voorbeeld van solidariteit. de, de barmhartige Samaritaan die, ja. hè, die de sloeber redt, uh, anoniem is en betaalt. en zijn weegs gaat. Um, ja, die was ook niet helemaal uh, van eigen en ontbloot. Want uh, in Matthäus zegt Jezus heel duidelijk. wie dat soort goede daden doet, die komt later in de ja, hemel. Je koopt je een hè, plekje dus in de, hebt, de hemel. Hebt, ja. je, de hoort wat. En dat wordt vaak een beetje ontkend. Uh, alleen, ik denk dat het nu in het debat dat we nu hebben, ja, scherper op de, op de voorgrond treedt en ook meer expliciet wordt gemaakt dat het voor wat hoort wat misschien wel een goed idee is. Mm -hmm. zelfs, maar is het ook de... niet als je zegt dat het, het, het heeft te maken met uh, saamhorigheid, dan heeft het dus te maken met een soort algemeen belang en dat algemeen belang bestaat uit al onze eigen mm -hmm. kleine eigen belangetjes. Dus het is ook eigenlijk niet zo gek, toch, Rutger? dat ja, eigen nee, belang een rol speelt. Nee, er is best wat voor te zeggen. En ik denk dat je het ook nooit helemaal van elkaar kan scheiden... wat nou precies je eigen belang is en het belang van de ander. Uh, maar er is wel een verschuiving aan de gang. We weten bijvoorbeeld uit uh, peilingen onder jongeren... is dat die uh, nog altijd aangeven dat ze graag vrijwilligerswerk doen... maar dat steeds vaker de reden daarbij komt. Nu in driekwart van de gevallen, ja, maar dan wel voor het cv. Want dat is een... Uh, ja, om je carrière om vervolgens weer uh, Precies, verder uit te bouwen. Carrière-idealisme. Ja, ik weet ook niet of we dat, dat, dat altruïsme van vroeger... nou enorm moeten gaan romantiseren. hoor. Ik denk dat de menselijke natuur niet zo wezenlijk uh, is veranderd. En solidariteit gaat natuurlijk... en dat, dat, hè, dat gaf je al een beetje aan... gaat natuurlijk over... Uh, uh, het belang van het geheel. Solidariteit is niet alleen maar liefdadigheid. Hè, mm -hmm. Iets voor de, de ander doen. Je hoeft er ook niet rechtstreeks iets voor terug. Het hoeft geen heel concreet belang te zijn. Maar het belang is natuurlijk sociale cohesie. Mm -hmm. Is dat je die gemeenschap stabiel houdt. Dat is hè, een, een systeem eigenlijk. Kijk, ja, kijk als je... Kijk als je... Beetje, toch een beetje die romantisering van het verleden. Hè? Er, is een, er is een grotere vluchtigheid hè, op dit moment. Dat is veel grotere vluchtigheid. Iedereen denkt dat hij druk heeft. Ja? En, dat, en, en dat komt ook terug in de, in de moeilijkheden eigenlijk om mensen te vinden voor besturen van verenigingen. Hè? Want zoals een liefdadigheidswerk. Het is nooit moeilijker geweest om mensen daar te vinden. Mm. Terwijl aan de andere kant er meer dan genoeg mensen voor, dus tijd zouden moeten hebben op zichzelf om dat te doen. Dus er is een soort vluchtigheid in die maatschappij geslopen. En, of dat, en, en dat heeft misschien inderdaad te maken met het feit dat... Kijk, als je, als je kinderen tegenwoordig uh, dingen na, naast de school doen... dan doen ze niet één of twee dingen, dan doen ze tien dingen. Mm -hmm. Dus voor een of andere reden is er een, is er een vluchtigheid. En die vluchtigheid die maakt bindingen lastig. En omdat er bindingen lastig zijn, is er misschien meer eigen belang in geslopen. Ja. Je ziet het ook in ja, het, het vrijwilligers? vrijwilligerswerk. Dat is, Nederland is nog steeds een land met relatief zeer veel vrijwilligers. Alleen het karakter van de toewijding is veranderd. Het was vroeger zo dat je, je, je, uh, je hielp in de voetbalkantine... en dat deed je een, een, een reeks van jaren. En nu zijn het projecten, nu doe je dat eventjes... En dan mm -hmm. zet je het op je cv misschien. Of ja, het is dat is het leuk. Het ja. En dan ga je weer eens wat anders doen. Hè? Dus het is, uh, daarin, daarin wordt die dat, dat eigenbelangaspect uh, veel zichtbaarder. Ik last. wilde heel even uh, met jullie welnemen gaan luisteren naar een korte bijdrage van Bram Bartels. Dan gaan we daarna meteen door over um, de solidariteit tussen de generaties, tussen oud en jong. En dit gaat eigenlijk om het. Uh, uh, het stimuleren van verbondenheid. Maar het heeft heel erg te maken ook met dat eigen belang. Studenten wonen in een studentenhuis, kan je zeggen. Ouderen in een verzorgingshuis. Maar er is een stichting, Solink heet die, en die wil daar verandering in brengen. Die stichting plaatst een serieuze student in huis bij een alleenstaande ouderen. Die student heeft dan een betaalbare kamer in een rustige omgeving. En de ouderen heeft hulp in huis en aanspraak. Een voorbeeld in De 22-jarige student Patrick woont daar bij de 55-jarige Siebe. Hoi. Bijna. Goedenavond. Hallo. Je bent lekker aan het koken? Jazeker. Hoe doen jullie dat normaal? Bespreken jullie dan, uh, we doen samen boodschappen of uh, wie bepaalt wat er gegeten wordt? We hebben wel even afgecheckt aan het begin van uh, zijn de voorkeuren. Nou, hij is erg uh, makkelijk erin en het is wat de pot schaft. Als ik uh, omheen kijk in de keuken zie ik daar een, uh, een boekje staan met 40 recepten voor, uh, voor chocolade. <lacht> en nog wat uh, uh, recepten die uit Delicious lijken te komen. Ik denk, ik denk dat hij hier beter eet dan in een studentenhuis. Ja, weet ik niet. Ik, ik probeer er ook wel eens wat uit. Ik zit bij een kookclub en dan uh, is hij proefpersoon. De ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Ik heb nu recent uh, chocoladetruffels gemaakt. En dan dus zat hij en mijn, mijn uh, jongste zoon komt hier ook iedere woensdag eten. Nou, daar dus zaten ze enorm van te smikkelen. Hoe komt u, kwam u er eigenlijk bij om, uh, om Patrick in huis te nemen? Ik had er wel eens een keer over gedacht om iemand in huis te nemen. Met name om uh, financiële redenen. En het aandacht aan Solink, vind ik zelfs, is van. Uh, zij doen natuurlijk al een voorselectie. En dit is het voordeel dat zij toch zegt van nou, dit soort type persoon uh, past ook wel bij jou. Eh. Zo, terwijl er beneden wordt gekookt, zit Patrick boven op zijn kamer. Nou, dat is een luxe studentenkamer. Er zit uh, een badkamer bij, inloopkast. Dan zit hij weer goed, uh, Patrick. Ja, zeker. Zit hij zeker goed. Mooie, mooie ruime kamer heb uh, ik hier dus. Waarom heb je ervoor gekozen om je voor uh, Solink in te schrijven? Ik werk zelf in de thuiszorg, uh, schoonmaken bij ouderen mensen thuis. Ik nou, contact met ouderen, dat, uh, dat kan ik wel, dat ligt mij wel. Patrick, even. Wil jij even die tafel uh, klaarzetten? Yes. Dit zijn dan een van de weinige dingen die je in huis mee, uh, mee hoeft te doen, de tafel dekken. Ja, als ik niet gekookt heb, inderdaad. Ja, en als degene die uh, niet kookt, die moet uh, ook afruimen en uh, het in de vaart zetten. Dus ik ben na het eten de sjaak, zeg maar. Maar mag ik wat dingen doen? Wat voegt Patrick in huis toe voor u? Nou, ik dacht eerst wel dat het de reden was wat ik zei financieel, maar uh, de gezelligheid vind ik toch ook wel heel erg belangrijk uh, en dat is eigenlijk alsnog belangrijker geworden. Hè? Je komt s'avonds thuis, je komt niet in een leeg huis, je eet even met elkaar uh, en daarna ga je weer met elkaar uh, of niet, gaat zijn eigen weg. Ik heb dan het uh, geluk, ja, misschien het geluk voor sommigen, uh, dat uh, Sib is maar 55. Ik kan niet gewoon uitgaan en uh, ik kan hier s'nachts thuis komen, dat maakt allemaal niet, uh, niet uit. Ik vind dat, wel, dat vind ik wel fijn, dat die vrijheid er ook is. Ik word niet verplicht om hier te zijn, zeg maar. Heb je nou het idee dat je echt iets toevoegt aan het huishouden hier? Nou, meer de, ja, ik denk meer de contact dat hij dat wel hè, Want hij zit natuurlijk alleen verder, zat hij hier in het huis. En ja, alleen in zo'n groot huis is hij natuurlijk ook, ook maar alleen. En uh, nee, er is gewoon niemand. Ook al praat ik niet met hem, maar er is toch wel beweging. Het huis leeft meer. Ik denk dat dat het meest prettige is voor een oudere. Patrick die is nu in zijn, in zijn laatste jaar... Komt er daarna een, een nieuwe student bij u in huis? Uh, ja, maar mij betreft wel. Een, een, een aardig voorbeeld van hoe Solink werkt. En misschien, dat wilde ik jullie ook allemaal maar even vragen... een aardig voorbeeld van die andere vorm van solidariteit... die helemaal niet uit hen zelf kwam. Het ging, was we eerst meer om een soort financiële reden. Maar er ontstaat een soort verbondenheid en een soort inzicht van... Oh, ik, ik, ik blijf dit doen, want het is een soort win-win situatie. Precies. Herman Fousje? Uh, ja, het is een winstsituatie -win en toch, het is heel mooi natuurlijk, en toch voel ik er ook wel een beetje, ik kom even terug op wat ik net zei over het vrijwilligerswerk. Je kan natuurlijk dat ook doen voor je oude vader of moeder, of voor je tante of je buurvrouw. Alleen dan zit je er al vast. En als je dit gaat doen, dus via de markt eigenlijk, mm -hmm. want het, ik wil niet zeggen dat er geld bij het pas moet komen, maar je doet het via, via de openbare plek waar je met elkaar in contact komt en ook weer van elkaar afga af kan, ja, dan, dan heeft het toch ook wel een soort. Ander kantje wat ik weer minder leuk vind mm -hmm. van deze tijd. Dan vind je het niet echt een voorbeeld van solidariteit? Je vindt dat dan daar niet het meer. Uh, het, het, het komt voor beide goed uit. En het is, ze hebben toevallig ook nog gezellig samen. Nou, ik vind dat je de vraag eraan kan verbinden. Uh, wie past dan eigenlijk op jouw oude vader? Ja. Mm. Nou, ja, toch Arne even Boos. kijken. Hier is op zich natuurlijk niks, ni absoluut niks op tegen. He, als mensen iets organiseren waardoor mensen bij elkaar komen... en die graag bij elkaar zijn of elkaar, elkaar kunnen helpen... dan is dat prachtig. Um, maar er is hier natuurlijk iets geweldigs nostalgisch he, in, in dit geheel. Dit is natuurlijk geen oplossing voor het maatschappelijke solidariteitsvraagstuk... als je het al zo zou willen definiëren. Uh, de, de maatschappij is, een, is veranderd in termen van bindingen die we aangaan. En wat je, wat je dus nu al ziet, hè, als je gewoon in Amsterdam rondloopt... waarom zie je tegenwoordig op elke straathoek een koffietentje? En dan heb ik het niet over marihuana, dan heb ik het over echte koffie. Mm -hmm. Waarom op elke, hoek? op elke straathoek kun je zitten? Dat kon je vroeger helemaal niet. Waarom zitten er bij rond de universiteit nu, nu dertig van die tentjes... in plaats van vroeger zat er één... Dat heeft te maken met het feit dat men elkaar opzoekt. En dat betekent dus ook dat de wijze waarop... Hè, als ik Om, nou, maar omdat men het thuis niet meer heeft? Omdat in Want dat de buurt... Was 30 jaar geleden buurt, nog wel, wilt u In de buurt zoekt men elkaar op... Op die manier zoeken we elkaar op. Want ik zie het ook in, in het dorp waar mijn moeder woont. Uh, daar uh, Eersel bij Eindhoven. Daar zie je dat de nieuwe, uh, de nieuwe woonvoorzieningen die gemaakt worden. Daar worden woonvoorzieningen gemaakt voor oudere mensen. Gecombineerd met jongere mensen. De kleuterschool zit vlakbij. Daar worden koffiezaken tussen gezet. Dus er wordt een omgeving gecreëerd waar mensen elkaar tegenkomen. En dat is een wijze om binding te creëren. En dat wordt gewaardeerd. Mm. Het gaat om dat binding creëren. Ja, nou, ja, ja. precies. We, we doen dat gewoon tegenwoordig op andere manieren... op nieuwe manieren, maar niet per se slechter. Voor mij, he, ik heb er uh, helemaal niet zo'n bezwaar tegen... als solidariteit georganiseerd wordt, mm -hmm. uh, zoals net werd. Dat is altijd al zo geweest. En laten we ook niet he, vergeten, voordat we inderdaad verzinken... in nostalgie naar uh, hoe altruïstisch we vroeger allemaal waren... vroeger waren er ook hele knellende verbanden... waar mm -hmm. mensen enorm onder geleden hebben. En we zijn nog steeds groepsdieren. Dat verandert niet. Ik zie nog steeds ontzettend... Het veel mensen om, om me heen die gewoon heel onbaatzuchtig voor anderen zorgen, voor ouderen zorgen, voor buren, voor zieken, uh, uh, iemand die tijdelijk financieel in de penaring zit, nou noem maar op, hè, want als we hebben over, als we zeggen van er zijn geen banden meer in de maatschappij en mensen zijn niet meer solidair, dan bedoelen we vaak, ja ik natuurlijk nog wel, maar die anderen zijn het niet meer. Rutger, ja, dat Rut kan het het gebrek, even, maar laten we daar even op, omdat ik het wilde hebben even over die generatie, mm -hmm. over die, uh, v, dat vermeende gebrek, of misschien ook wel bestaande gebrek mm -hmm. aan solidariteit, tussen oud en jong, er werd nu ook al gezegd... je ziet nog allerlei mensen die onbaatzuchtig voor ouderen zorgen... maar het grote knelpunt is nu juist van de laatste maanden... of misschien wel al wat langer, dat er wordt gezegd... maar die ouderen zijn niet solidair met de jongeren, mm -hmm. het omgekeerde. Is dat zo? Nou, ik zijn gewoon... de rijke uh, well-to-do-ouderen lekker bezig in hun eigen mooie omgeving... en uh, laat, laat de jonge generatie maar barst? Nou, er bestaan heel veel stereotypes en dit soort discussies doen het altijd ontzettend leuk. Ook het op, maakt een discussie op, vaak op, helder. Er zijn heel, als heel wat debatavonden geweest... Maar um, kort nu al zeer, de verschillen tussen te binnen generaties zijn natuurlijk veel groter dan, dan onderling. En ik denk, als ik voor mijn eigen generatie spreek, wat natuurlijk eigenlijk, eigenlijk idioot is, want dat kan ik helemaal niet. Maar laat ik het toch even doen. Je bent een um, twintiger, hè? zeg ik voor ja, even precies. alle duidelijkheid. Ja, de idee, meeste ja. jongeren houden er zich natuurlijk totaal niet mee bezig. Die hebben geen idee van hoe een pensioenstelsel precies in elkaar zit. En die, ja, het zal het meest een zorg zijn. Integendeel, ze zijn zelfs betrekkelijk optimistisch. Uh, over de toekomst, weten we uit het recente SCP-onderzoek. Uh, veel optimistischer dan ouderen, ook, omdat ze minder te verliezen hebben, denk ik. En ook omdat ze veel van hun problemen niet meer bij het collectief neerleggen, bij de samenleving. Van iets als werkloosheid bijvoorbeeld, was misschien in de jaren tachtig meer iets waar naar de politiek werd gewezen, van doe er nou eens wat aan. Nou, een moderne jongere zegt, dat zal wel aan mezelf liggen. Weet je wel. Ik zal wel niet genoeg human capital hebben of iets dergelijks. Ja, is dat zo? is en, het niet en, zo dat, dat de jongeren zeggen, het is niet zo erg solidair van de ouderen. En eigenlijk nou en ja, het is ja, ook van dit kabinet, want de ouderen moeten maar doorwerken. Dat het is een simpele voor voorbeeld. Maken. We hadden een ontzettend in, interessant en gedurfd initiatief... wat extreem veel media-aandacht heeft gehad. G500 van Stuart van Linden. Ja. Je zou zeggen, nou, nu, nu stromen de jongeren toe. En ze hadden er maar iets van 1500 nodig om echt een impact te maken... op die partij ja. Ik dacht echt, nu gaat het gebeuren, dat moet toch lukken? Nou zijn er nooit meer dan 200 afgekomen dat echt een leuk, interessant gedurfd ja. initiatief was. Dus dat vroeg. laat zien dat er een totaal gebrek aan organisatiekracht is binnen mijn generatie. Ja, maar dat is dus, dat is dus geen probleem, hè? Want het wordt, ja, is niet dat je het als probleem schetst. Hè? Want ik denk dat de jongere generatie, ook de jonge generatie die ik dan zelf zie. Hè, en dan is het inderdaad, wij, wij zien de jonge generatie die wij zien. Dat is meestal toch wel de hoogopgeleide jonge generatie. Dus je moet uitkijken dat je niet generaliseert. Maar die generatie die zit gemiddeld genomen geweldig goed in zijn vel. Mm. En die organiseren van alles, zijn geweldig actief. En dat stond ook een beetje haaks op dat, op dat, uh, op dat voorbeeld van te straks. Van die jongeren die gingen wonen in dat huis van die ouderen. Die jongeren tegenwoordig die weten niet op welke avond ze waar, waar eten. Dat is elke avond Anders. Dus dat laat zich niet organiseren. Maar die activiteit die van de jongeren uitgaat, dat initiatief is volgens mij vele malen groter dan uh, anderhalf twee generaties geleden. Vrijfie, jij voetbalt ja, even tussendoor is het is te vroeg. vroeg ja. Ja. Nee, ik vraag me af of Marx de oude Marx dit niet een soort vorm van uh, loopen uh, zou vinden, die herendaagse jeugd die eigenlijk hun belangen nog niet goed uh, in de gaten hebben. Die allemaal ieder voor zich een beetje proberen te, te rooien... met de machtige mensen waarmee ze te uh, maken hebben. Mm -hmm. En die misschien pas over een tijd in de gaten zullen krijgen... als onze zorgkosten nog verder uit de uh, kou uit, uh, uit lopen en de medische kosten. En die dan misschien uh, wel moeten overgaan tot dit soort vormen van organisatie. Ja. ja. Nog even toch ook over die pensioenen, hè? heel eventjes. Mm -hmm. Want je zegt, oh, God, daar maken ze zich helemaal geen zorgen om. Toch wordt dat dan alleen maar door uh, de Henk en Krol of de Henk Krollen... ik weet niet hoe ik het zeggen moet, mm -hmm. van deze wereld... en door de media zo, zo opgeklopt... dat uh, het pensioenstelsel buitengewoon onheerlijk is... ten opzichte van de jeugd en dat de ouderen maar wat in moeten binden. Want dat is wat je steeds maar overal hoort. Ja. Nou. Maar blijkbaar maken de, de jeugd zich niet zoveel zorgen... maar maken de ouderen zich zorgen? Maar er is iets raars in je vraag. Je suggereert dat het, dat het onkunstig voor de jongeren is. Dat is geen uitgemaakte mm -hmm. zaak. Hè? Want de hele discussies gaan er juist over. Nee, nee, nee, dat het Als het niet zou veranderen voor hen ongunstig is. Nou ja, dat er dus precies. iets aangepast zou moeten worden ja, wel, aan want je, je ziet toch wel dat er, dat er bepaalde lasten en risico's... naar de toekomst worden geschoven. Dus per definitie naar de jongeren. Ja. Dat kan je niet ontkennen. Uh, en het is natuurlijk ook zo dat degene die besluiten... over pensioenstelsels, hè, uh, politici, uh, maar, maar ook de sociale partners... dat zijn doorgaans niet de jongeren... of de mensen die niet in, in, uh, in loondienst maar werken. Maar dan komt of... juist de solidariteit om de hoek kijken. Mm. Dan is er dus geen sprake van solidariteit. Als je zegt, daar zitten mensen die niet van die leeftijd zijn. Dus je kan niet ja, verwachten nou, dat die iets doen voor de nou jongeren. Ja, je, ik, word, denk, dat... ik denk dat allereerst dat uh, het. Traditioneel, het is natuurlijk eeuwenlang zo geweest dat inderdaad, ouderen veel grotere kans liepen op, uh, op armoede en ellende. En dat begint pas nu eigenlijk voor het eerst uh, te veranderen. Dat je ziet dat de armoede onder ouderen, uh, ondanks wat meneer Krol beweert, uh, afneemt. Uh, en dat we de risico's doorschuiven naar toekomstige generaties. Hoe die risico's in de praktijk gaan uitwerken, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar dit uh, overigens, ik impact. zou toch nee, nog wel één opmerking: even willen plaatsen bij wat je net zei: van ah, jongeren zijn ze optimistisch en zoeken. Het allemaal bij zichzelf. Als je diezelfde vraag zou voorleggen aan, ik noem maar wat, uh, Spaanse of Griekse jongeren, dan denken die daar misschien toch wat anders over met 50% jeugdwerkloosheid. Die hebben toch echt andere uitzichten dan jongeren, hoogopgeleide jongeren in Nederland. Herman, wijs, ik knik omdat ik het er mee eens ben, hè? maar ik knik niet omdat ik weet wat je er al moet doen. <laughs> <laughs> Nou ja, ik denk, ik denk dat het echt het wezenlijke probleem van mijn generatie is: helemaal niet dat we het slecht hebben. En ook niet dat we het nee. slecht zullen hebben. Ik geloof best dat er wat risico's worden doorgeschoven. En misschien zullen we het niet zo goed krijgen als we zouden hopen. Dat weet je niet precies. Maar ik geloof maar niet in de echte doembeelden die worden geschetst van de hele verzorgingsstaat die daar naar knoppen zou gaan of iets dergelijks. En je hebt ook niet het maar idee dat er onder jouw generatie wordt gedacht die, die, dat er van de kant van de ouderen te weinig solidariteit is met de nieuwe generaties? Nou, ik bedoel, er wordt natuurlijk wel behoorlijk wat gesjoemeld met de rekenrente en het pensioenstelsel en al dat soort aspecten. En ik bedoel, ik vind het hele idee dat je een partij opricht met de naam 50, plus, waarmee je suggereert, ik kom alleen op voor de belangen van de 50-plusser. Ja, dat er vind ik krankzinnig. Dat is een gevoel van solidariteit. Nee, uit. Dat vind ik bizar. Dus daar is de ellende eigenlijk begonnen. Um, maar het wezenlijke probleem van mijn generatie is niet dat we het niet goed hebben, maar dat we niet weten hoe het beter moet. Dus ja, we denken van ja, iets koopkracht of economische groei. Weet je wel. Dat, dat, dat betaalt board, zich niet uit. Jeugd, Kijk, uh, af, waar ze van afhankelijk zijn gewoon de kansen die ze krijgen. En natuurlijk, en daar is die vergelijking met Spanje natuurlijk wel een zinvolle vergelijking. Als je een diepe economische crisis hebt, dan zijn de bestaande Belangen, die zijn altijd sterk. Dus nieuwkomers komen niet aan de bak. En jongeren zijn nieuwkomers. Nou, die situatie zitten we in Nederland helemaal niet. Ik denk dat de hele discussie over pensioenstelsel zwaar overtrokken is. Want het Nederlands pensioenstelsel is in wezen gewoon onhoudbaar. Het pensioenstelsel voor iedereen... Hè, met een mm -hmm. zekerheid in het pensioen, is gewoon onhoudbaar. Nergens in Europa hebben ze een dergelijk pensioenstelsel. Dus dat betekent dat wij ook niet vast kunnen houden aan dat pensioenstelsel. Dus als de huidige ouderen, die inderdaad kunnen proberen... eraan vast te houden, te veel krijgen die kans zit erin, maar het zal ze in de toekomst niet herhalen. Want het pensioenstelsel wordt veel individueler. Dat kan bijna niet anders, want het zit vast aan diezelfde discussie. Ja. Ja, Over en de arbeidsmarktstructuur, de, de, de manier waarop wij werken... Ja. is totaal anders dan ja. de generatie terug. Je, je, je streeft niet meer naar 40 jaar bij dezelfde werkgever. Mensen hebben een totaal ander arbeidspatroon. Ja. En dat, is, dat wordt gewoon niet weerspiegeld in het systeem wat we nu hebben. En juist om... Ja. Om, hè, we hebben inderdaad een, een, een enorme welvaart nog steeds. Hè. We hebben elke dag, elke vijf minuten hoor je het woord crisis. Maar we hebben het al met al in Europa nog steeds heel erg goed in vergelijking met de rest van de wereld. Maar als wij niet in staat zijn om te bewegen, hè, als we vast blijven zitten in die verlamming die je overigens ook in de Verenigde Staten ziet, eh, dan ga je wel verliezen. We zullen dus moeten veranderen en aanpassen aan een wij nieuwe gaan, eh, situatie. We gaan zo meteen verder praten en dan vooral over de internationale solidariteit. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag.